10 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Er komt geen nieuwe samenwerking tussen het bureau kredietregistratie BKR en telecomaanbieders zoals Vodafone, T-Mobile en KPN. De overeenkomst tussen de partijen werd begin dit jaar beëindigd, maar het BKR heeft aangedrongen op hernieuwde samenwerking. De telecombedrijven voelen daar niets voor. Klanten klaagden dat ze bij een kleine betalingsachterstand voor een telefoonabonnement worden geregistreerd bij het BKR. En dat ze vervolgens geen hypotheek of andere leningen konden krijgen. Volgens de BKR is de samenwerking nodig om problemen te voorkomen. Een kleine achterstand op een telecomcontract levert al een risico op van 19% op aanvullende schulden. En uh, de kans dat er uh, aanvullende schulden ontstaan is twaalf keer groter. Energieleverancier NUON verwacht dat de energierekening vanaf juli een stuk hoger wordt. Een gemiddeld huishouden betaalt straks per jaar 110 euro meer. Dat komt door de hogere prijzen van olie, gas en steenkool, zegt NUON. De stijging is al wat langer aan de gang. Dat heeft uh, niet alleen te maken met uh, de onrust in het Midden-Oosten of uh, Japan. Maar de trend is al een tijdje omhoog. En dat komt door de aantrekkende wereldeconomie waardoor echte de groothandelsprijzen uh, wereldwijd al een tijdje aan het aantrekken zijn. Energiebedrijven Essent en Eneco willen nog niet zeggen hoeveel duurder energie bij hen wordt. De Christendemocraten in het Europees Parlement vinden het nog te vroeg om de sancties tegen Ivoorkust op te heffen. Woordvoerder Ria Omen vindt dat de gekozen president eerst eerste strijd in Ivoorkust helemaal moet winnen. Ik vind het nog een beetje vroeg om de sancties nu al op te heffen. ...laat maar eerst bevestigen van wat er kan gaan gebeuren. En er ook zekerheid moet zijn dat de democratische instituties... ...in dat mooie land ook weer hersteld worden. era heeft de EU opgeroepen de sancties tegen zijn land op te heffen. Hij wil onder meer de cacaohandel via de havens van San Pedro en Abidjan hervatten... ...om de economie weer op gang te krijgen. Zijn troepen hebben bijna het hele land in handen. Zijn vijand Bakbo is al dagen in zijn paleis omsingeld... ...maar weigert af te treden, volgens Frankrijk... Heeft heeft hij nog minder dan duizend militairen die loyaal aan hem zijn. De omzet in de Nederlandse industrie is begin dit jaar in recordtempo gestegen. In februari lag de omzet bijna een kwart hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Zo'n grote omzetgroei was nog niet eerder voorgekomen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzetgroei kwam voor een groot deel door stijgende prijzen. De producten die de industrie verkocht waren bijna 13 procent duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde productie van de Nederlandse industrie lag ruim 9% hoger dan een jaar eerder. De productie ligt nog wel iets onder het niveau van voor de economische crisis. Dan het weer nog, zonnig, middagtemperatuur 11 graden op de Wadden tot een graad of 18 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en zondag wordt het nog wat warmer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 richting Amsterdam. 3 kilometer voor knooppunt Watergasmeer A2 Eindhoven naar Maastricht. 2 kilometer voor Maastricht. En ook op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen staat twee kilometer voor knooppunt Jouren. Iets langer zijn de files op de Ring Amsterdam, de A10 tussen knoop het Watergasmeer en knoop het Amsterdam 4 kilometer. Op de andere rijbaan staat 3 kilometer bij Sloten. En op de A20 naar Gouda, bij Nieuwenkijk aan de IJssel nog 4 kilometer na ongeluk. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. En nog een korte file op de A28 richting Utrecht. Daar staat bij Soesterberg 2 kilometer.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 Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om zes. Een vers broodje kaas. Ja. Dan had je gisteren moeten komen. Bedroevend weinig. Maar gelukkig hebben we Toyota nog. Want daar krijgt u nu bij de Verso en Avensis Business uitvoeringen... een CVT-automaat voor maar 1 euro. Kijk op toyota.nl. iPhone-fanaten opgelet. Bink heeft de eerste Nederlandse app... waarmee u niet alleen uw portefeuille kunt volgen... maar ook direct orders kunt plaatsen. Kijk maar op bink.nl. Centraal Beheer Achmea weet dat werkgevers meer inzicht willen... als het gaat om een pensioenregeling voor werknemers. Hoe zit zo'n pensioen in elkaar? He? Waar kunnen mijn medewerkers op rekenen? En hoe houd ik de kosten overzichtelijk? Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea de Bouwstenen van Pensioen. Een gratis boekje over wat pensioen is en hoe het wordt opgebouwd. Kijk, dat is mooi. Wilt u mij dit boekje toesturen? Natuurlijk. En voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. De Bouwstenen van Pensioen. Duidelijkheid over de meest geschikte pensioenoplossing voor uw bedrijf. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht.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 Sven Kokkelman. Trek 1 miljard euro per jaar uit. voor de bestrijding van de honger. pleidooi van een groep invloedrijke Nederlanders. onder wie Ruud Lubbers. Vrijwilligers van kerk zijn erg tegen het kabinetsplan. om illegaliteit strafbaar te stellen. Als die wet aangenomen wordt. dan vind ik dat voor mij een beperking. van je godsdienstvrijheid. En Erwin Krol is 25 jaar weerman op televisie. Het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. krijgt u ook. Het is 6 minuten over 10. Het vervolg van Caro. Goedemorgen, Nederland. Nederland moet de komende 10 jaar 1 miljard euro per jaar besteden aan het bestrijden van honger. Dat vindt een groep invloedrijke Nederlanders, de zogenaamde World Connectors. Zij doen het kabinet een reeks aanbevelingen voor de bestrijding van die honger in de wereld. Hans Eenhoorn, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. U bent voormalig topman bij Unilever en lid van deze World Connectors. Was het u al opgevallen dat we 18 miljard moesten bezuinigen? Uh, ja, dat was mij zeker opgevallen, ja. En daarom uh, durf ik ook best 1 miljard te vragen om de honger te bestrijden omdat daarmee een, eh, toch een, een stabiele wereld eh, bereikt kan worden. Maar tien jaar lang, elk jaar 1 miljard. Ja. Waar moet dat geld naartoe? Eh, dat moet vooral besteed worden aan het, eh, het ondersteunen van de, van de kleinschalige landbouw... in een groot aantal ontwikkelingslanden... waar de driekwart van de mensen op het platteland woont... de meeste van die mensen beschikbaar hebben over land... maar er niet in slagen om uh, genoeg voedsel van het land te halen... om hun familie te voeden, laat staan... om de groeiende stedelijke bevolking te gaan groeien. Ja. En waarom doen wij dat? Waarom moeten wij dat op individuele basis doen... als, uh, uh, laten we zeggen, Nederland? En gebeurt dat niet via de Wereldbank uh, of via het IMF? We kunnen het zeker niet op individuele basis als Nederland doen. Het, uh, het, is een, uh, het hoort thuis natuurlijk in een, in een groter interna internationaal gebeuren. Uh, de geesten zijn er ook wel rijp voor. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat de G20 zit te wachten op een advies... wat... Uh, wat uitgebracht gaat worden binnenkort door een aantal grote bedrijven, hoe de honger effectief uh, aangepakt kan worden... en waar zeker ook de kleine boer bij uh, voordeel van heeft om uit zijn armoede en uit zijn hongerproblemen te komen. Die groep staat onder leiding van uh, de Unilever uh, baas Paul Polman en die, uh, die schreef mij vanmorgen een mail... En dat was, dat was heel bijzonder, waar hij dus zegt... wij kunnen als bedrijf, en dat is dan in ieder geval Unilever... maar samen met veel andere bedrijven wereldwijd... een hoofdrol spelen, niet alleen in de kennisoverdracht... maar ook bij het creëren van markten voor kleine boeren. Dat is soms heel erg lastig, zegt hij natuurlijk daarbij. Ja. En Unilever heeft zich als doel gesteld... om rond 2020 500.000 kleine boeren een goed inkomen te bezorgen. Juist. Maar nou, wij hebben dus met die World Connectors hebben wij een heel concreet plan voorgelegd hoe je die 1 miljard zou moeten besteden om de honger eh, zo ver mogelijk de wereld uit te halen. Ja. En meneer Kokkelman, ik heb u in het verleden ook een keer mogen spreken en gezegd van eh, voedsel, een goede voeding is een mensenrecht. Dat heeft de Verenigde Naties bij de universele verklaring van de mens eh, vastgelegd. Dat heeft Nederland voor getekend. En Nederland heeft ook getekend voor het halen van de millenniumdoelstellingen. Dat is hongerhalveren voor het jaar 2015. En daar loopt de hele wereld behoorlijk op achter. En de doelstelling van de World Connectors is om de Nederlandse, Nederland eh, op dit gebied een leidende rol te geven. Want 1 miljard is natuurlijk niet genoeg. Je kan ook aan de andere kant zeggen, 1 miljard is een hoop geld. Maar het is uiteindelijk maar 1 euro per jaar voor ieder mens op deze wereld wat chronisch honger leidt. Ja, goed. Maar u doet nu dit pleidooi ook aan uh, het adres van het kabinet. Want daar ja. moet dat geld grotendeels vandaan komen. Ja. Maar dit kabinet is nou juist bezig om laten we zeggen, de ontwikkelingssamenwerking wat, wat terug te dringen en verder te sluiten... Uh, en vooral naar eigen land en eigen begroting te kijken. Ja, maar dat is, uh, dat is, dat is maar half waar. Uh, in ieder geval, dit kabinet heeft ook, en daar hebben wij ook wel aan meegewerkt... met die World Connectors, uh, de voedselzekerheid in de wereld... vrij hoog op de agenda gezet. Waarbij dan ook natuurlijk de Nederlandse landbouw en de waterkennis... breed ingezet moet en kan worden... ...en zeker eh, een belangrijke rol voor het bedrijfsleven is. Ja. En ik zei het zo even al, het is niet alleen het, het morele probleem... ...dat er 1 miljard mensen op deze mensen gewoon niks te eten hebben... ...ziek, zwak en misselijk zijn. En er gaan 25.000 mensen per dag dood aan de gevolgen van honger... ...en de helft kindertjes onder de vijf jaar. Het is, dat is natuurlijk een, een, een moreel probleem voor veel mensen... Eh, dat zou het ook voor de Nederlanders moeten zijn. Maar daarnaast eh, leidt dit soort grote verschillen tussen rijk en arm... Eh, want er zijn ook een miljard mensen die ziek worden van te veel... hart- en vaatziekten en vetzucht en, eh, en, en dat soort dingen. Dat leidt tot een, tot een hele instabiele en niet duurzame wereld... waar voortdurend conflicten uit voortkomen, vluchtelingenstromen. En als je daar eh, aandacht aan gaat besteden en ook aandacht moet besteden vliegen de miljarden ook je zo om, om, om de oren. Denk Juist. eens even wat missies naar Afghanistan en nu in, in, in Libië kosten. En dan praat ik nog niet eens van de totale kosten voor, voor Afghanistan en, en, eh, en Irak. Daar gaan zoveel miljarden in om... dat je veel beter het probleem aan de wortel kan aanpakken... Ja. en arme en hongerige mensen kan helpen om, om zelfredzaam te worden. Ja, Met dat nog een dat zijn dan, euh, zoals je dat in het bedrijfsleven noemt... de invadiende effecten. Dit kost nu een ja. beetje geld, maar het levert je op termijn een hoop geld op. Dat is, dat is, dat is heel duidelijk een, een, een, een overweging die we ook ja. bij de World Connectors gedaan hebben. En ook ja. heel duidelijk verwerkt is in dat visiedocument... Ja. wat wij aan de staatssecretaris Bleker en Knapen gestuurd hebben... en wat we ook binnenkort met ze gaan bespreken. Ja, heb je wel een reactie terug eigenlijk, van die twee? Uh, nou, de, de, de reactie is in de eerste plaats dat zij uh, graag dit gesprek met ons aangaan. Uh, meneer Knapen was, voordat hij uh, staatssecretaris werd, lid van die World Connectors. Dat is een, een, een, een redelijk invloedrijke groep van, uh, van goedwillende mensen die, uh, die wel wat invloed hebben in het, uh, in het, in het Nederlandse bestel. Ja, Herman Eivels, Lubbers, Sylvia Bauer en zelf. laten ja. geven omdat we dat ook kunnen. En als je dan met minder dan een miljard aankomt... dan word je ook internationaal niet gezien. Nee, dan stel je ook niks voor, zegt hey, u eigenlijk. En als je dus aan tafel wil en die leiding wil opnemen... en nogmaals, het, het, het is natuurlijk eh, ook wel eh, welbegrepen eigenbelang. Als wij daarmee het Nederlands agro-foodbedrijfsleven... het landbouwkundig bedrijfsleven... en daar hebben we er ongelooflijk veel goede bedrijven in... ongelooflijk veel landbouwkennis... we hebben een fantastische universiteit Wageningen... waar ik zelf een paar jaar heb mogen werken... Uh, en we hebben fantastische kennis op het gebied van water en we zijn goede ondernemers. Nou, als de overheid dat een beetje kan faciliteren en het bedrijfsleven wil dat zelf. Nou, met wat ik u net citeerde uit die, die mail die ik van meneer Polman van Unilever kreeg, klopt dat ook wel. En uh, dan kunnen wij echt een, een goede slag slaan waarbij we in de eerste plaats uh, armoede en honger, wat, wat schandalige dingen zijn in deze wereld, uh, goed kunnen bestrijden. En tegelijkertijd toch een stukje kunnen bijdragen aan een iets stabielere en een iets duurzamere wereld. En dat kan Nederland en dat moet Nederland gewoon willen. En dat geld, dat is er ook wel. Uh, ik ben natuurlijk niet echt een voorstander van geweest om, om op de, u kent mij wel een beetje om op het budget van ontwikkelingssamenwerking te beknotten. Nou, dat is gebeurd en dat is op een redelijke wijze gebeurd. Om ons te concentreren op minder landen... waar we dus echt een, een, een deuk in een bakje margarine kunnen slaan... zoals ik dat graag mag zeggen. Um, en ook efficiënter zijn. De, de ontwikkelingssamenwerking is heel goed en heel belangrijk. Er gebeuren hele mooie dingen. Maar er het is ook vaak inefficiënt. Nou, die ja. inefficiëntie kan je met de hulp van het bedrijfsleven voor een stuk terugdringen. Ja. En als je concentreert op minder landen, ja. dan is er gewoon geld genoeg om dat te doen. Goed zo, dat is de boodschap aan het kabinet. Nu hun okay. reactie, hou ons vooral op de hoogte. Graag. Hans Enorm, voormalig topman bij Unilever en lid dus van die World Connectors. Ik dank u wel. Dank je wel, Sven. U bent uitgeprocedeerd. U bent niet meer legaal hier in Nederland. Het zijn naar schatting 100.000. Ik weet dat precies wat betekent illegaliteit Maar wat kan ik doen? U bent in principe strafbaar. De oplossing voor een slepende kwestie. Degene die die opvatting hebben dat de strafbaarstelling een preventieve werking zal hebben... die hebben er niet veel kaas van gegeten. Of toch? Want de tenminste mensen die echt willen, vrijwillig weg willen gaan, die kunnen dat. Deze week in Goedemorgen Nederland. Wie niet weg is, is strafbaar. Streng en rechtvaardig. Zo moet het vreemdelingenbeleid volgens het kabinet Rutte zijn. Het zijn... Het meest controversiële plan van de verantwoordelijke minister Gert Leers is daarbij het strafbaar stellen van de illegaliteit. Is dat een juiste maatregel om het aantal migranten zonder papieren fors terug te dringen? Of zijn het harde woorden voor de bühne vandaag? Kerken in opstand tegen strafbaar stelling in een verslag van Egbert Hermsen. Nu steeds te proberen het de visie. Zondagochtend iets na tien. Zo'n dertig, vooral oudere mensen, zijn bij de kerkdienst in de kapel van verzorgingstehuis de Holtrenkhof in Emmen. Voorganger is Giel Sertons. Als we dan uh, ja, de viering af hebben, dan gaan we hier met de mensen meestal koffie drinken. Ik bedoel, de mensen van het tehuis vinden het ook prettig dat ze eens andere mensen ontmoeten. En uh, ja, de, de mensen van het koor die extra zingen, nou ja, niet wat een kopje koffie aanbieden. Dus dat is er altijd hier. In uw preek ja. Ja, hint u al een klein beetje naar het onderwerp asielzoekers? Dat kan ook niet anders. Dit is net uitgekomen. En, en, het bistomblad? Ja, ja, en iedereen zit er met de neus bovenop en die zegt van hoe gaat het ermee en lukt het? En uh, kunnen ze blijven of moeten ze nou weg? Allemaal dat soort dingen. En zo dat is? Nou, dat is nu heel concreet uh, twee gezinnen... Uh, dat is een, de, de moeder, vader met twee kleine kindjes, één van zeven maanden en één van anderhalf jaar. Die dus bij ons in de Mariekapel drie, na, drie dagen gebivakkeerd hebben en s'nachts geslapen hebben. Die hebben we uiteindelijk weer via een omweg terug kunnen brengen naar het aanmeldcentrum in Apel. En die wachten daar op uitzetting. Ik heb contact met mensen en dan krijg je op een bepaald moment, ja er gaat er eentje uitgezet. Nou dan moet je wat doen. Maar uitgezet betekent op straat gezet? Op straat gezet. Ja dus nee, niet terug naar het land. Dan, dan, dan is het goed opgelost. In, in sommige gevallen, niet altijd hoor. Maar gewoon, ze, ze worden gedumpt, geklinkerd zeggen ze dan. Hè? Op, ze worden op de, op de klinkers gezet. Nou is dan asfalt daar, maar vooruit. Ja, en, en dan? Ja, dan? Dat kun je over je hart verkrijgen als je weet dat er mensen rondlopen. Ik ben, ik ben blij wat dat betreft met Giel hoor. Ja. He, want die, die doet heel veel voor zulke mensen. En er zijn niet zoveel mensen die ja. dat ...echt vrijwillig doen, want het is toch vrijwilligerswerk of niet? Het is allemaal He? vrijwillig, maar eerst wordt die Brandsma heilig verpluiter. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat die lui die hier heel lang zitten al... ...dat ze daar in ieder geval uh, uh, moeten kijken. Maar niet wat, bijvoorbeeld wat nu binnenkomt, dus weer een horde moslims, noem dat maar zo... Hè, ...die uh, toch ook hun iemand weer meenemen... En dan vind ik het een gevaar worden. Als je weet dat iemand echt een vluchteling is, dan moet je dat toelaten. Maar er zit natuurlijk wel wat tussen van mensen die Ja, die misschien uit economische motieven of weet ik het wat. Het huis van Giel Sertons, net buiten Emmen, zo'n 10 minuten rijden vanaf de kapel... ligt op een steenworp afstand van het plaatselijke asielzoekerscentrum... En ja, daar worden uh, zeg maar, bij de slagboom worden op een bepaald moment uh, mensen uitgezet. En die staan dan op straat, die zijn geklinkerd. En ja, nou, we mogen blij zijn als die onder de trein komen. Even. Als we weten dat het gebeurt en dat ze nergens heen kunnen... dan proberen we van de Raad van Kerken... en, en dus waar ik ook uh, in zit, maar vanuit de katholieke kerk dan... de Titus Bansmaar Parochie... Nou, dan, dan probeer je of je er iets aan kunt doen. In ieder geval ze op te vangen, kijken wat je kunt doen. En, en dan hebben ze wel eens... Uh, een van de laatste drie gevallen tussen aanhalingstekens. De laatste drie mensen, kun je ook niet zeggen, want dat zijn gezinnen. Maar, zeg maar even gevallen noemen. De, de een, die, die zit hier al 9,5 jaar. Die is gemarteld in Syrië en, en die kan echt niet terug. En die zit onder de medicijnen en die zou uitgezet worden. Ja, waar, waar naartoe? Ja, aan de andere kant van de slagbom. Kijk, hey, we kijken zelf binnen... En, wat, wat zoekt u nu op nou, op de computer? De petitie. De, de petitie tegen de strafbaarstelling. De petitie van, van alle kerken en allerlei instanties die ze daarmee bezighouden. Uh, de strafbaarstelling illegaal verblijft, dat is een aantasting van de mensenrechten. En dat is een onderverdeeld in strafbaarstelling is buiten proportie. Uh, ze doen eigenlijk niks, ze zijn er alleen maar, maar zouden dan uh, crimineel worden... Uh, strafstelling dwingt illegale migranten ondergronds en werkt de uitbuiting in de hand, dus ze durven niet meer naar voren te komen. Zeg maar. Twijfel over medeplichtigheid aan een strafbaar feit zal hulpverlening ontmoedigen, en dat heb ik even uitgelegd, nood van mezelf. Bijvoorbeeld, uit louter menslievendheid of uit christelijke barmatigheid illegale helpen, wordt beschouwd als hulp aan een crimineel. Want wat u nu zegt in uw toelichting bij deze petitie... wat u eerder vandaag tijdens de viering uh, in de kapel zei... het is je plicht, vindt u, als, als no, no, christen om... Noem het no, no, no, no, een morele plicht. Muskus heeft al een keer gezegd... als wij niet delen vanuit onze overvloed dan komen de mensen het wel halen. Kom je dan toch niet op het punt wat de mensen bij de kerk vanochtend ook zeiden? Ja, het gaat om de economie, om de, onze rijkdom waar mensen een stukje van willen hebben. Dat, dat zit er zeker bij, maar er zijn er ook bij die, die echt doodgewoon vluchten van, van run for your life. En als je nou geen hulp meer mag verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers... die op straat gezet zijn, omdat ze illegaal zijn... en als illegaliteit strafbaar is, dan ben ik dus een, een crimineel aan het helpen. Dan word ik medeplichtig... Dat is crimineel gedrag. Nou, dat mag dus niet. Dus dan betekent dat eigenlijk dat als, als die wet aangenomen wordt... dan vind ik dat voor mij een beperking van je, van je godsdienstvrijheid. Maar hoe moet dat nu verder? Ja, ik weet het niet. Kijk, als, als ik dan mensen tegenkom, dan ga ik niet zeggen... oh nee, nou mag het niet meer van leers. Ik bedoel, dan, dan zal ik toch wel helpen op een of andere manier. Het laatste deel was dit van Wie niet Weg is, is strafbaar gemaakt door Egbert Hermsen. En volgende week in Goedemorgen Nederland. Je neemt iedere keer een stukje afscheid. Je weet vaak niet wat je overkomt als Alzheimer op je pad komt. Ieder uur krijgen in Nederland vier mensen de diagnose dementie. De wereld gewoon gelijk in één. In 2050 gaat het om meer dan een half miljoen Nederlanders. Het is nu belangrijk dat je de zorg goed organiseert... voor de patiënt van nu en de patiënt van morgen. Maar nu investeren in onderzoek zal voor de patiënt van overmorgen iets kunnen betekenen. Volgende week in KRO, Goedemorgen Nederland. De epidemie van de 21ste eeuw. En die ziekte gaat altijd iets harder dan jijzelf. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.kro.nl Straks, hij is 25 jaar op televisie, als weerman. Vandaag, precies, Erwin Krol. Eerst nu het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Tegenwoordig heeft elk zichzelf respecterend medium wel een programma of een rubriek over de dood. In kranten zijn dat meestal necrologieën over bekende en onbekende overledenen. Soms, zoals in de geheel vernieuwde en opgepimpte zaterdageditie van de NRC, gaat het verder. Daar lezen we het laatste interview met een onbekende terminaal zieke. Op televisie zien we vooral mensen die een dierbare hebben verloren. Of stervende mensen die zelfs in het hospice een camera toelaten. Kortom, de media rukken steeds verder op aan het sterfbed. Soms gebeurt dat smaakvol. Vaak gaat het over de rand. Smakeloos in dit opzicht vind ik het programma De Kist van de EO. Onlangs werd ik uitgenodigd om als gast in dit programma te verschijnen. Tot dan toe had ik De Kist ongezien aan mij voorbij laten gaan... maar nu moest ik dus een aflevering bekijken voordat ik ja of nee zei. Ik zag een jolige jonge man in een piepklein geel Fiatje met een ruw houten doodskist op het dak door een stad rijden. Op weg naar een min of meer bekende Nederlander met wie hij een goed gesprek over leven en dood zou gaan voeren. Maar voordat het zover is moet de gast zich naast de kist opstellen, eraan voelen, erin kijken en zeggen wat hij vindt van deze toekomstige rustplaats. Het ontbreekt er nog maar aan dat de gast gevraagd wordt vast even te gaan proef liggen. Je bent gek als programmamaker als je een dergelijk idee bij de brainstorm niet onmiddellijk afschiet. Inmiddels heb ik vol overtuiging nee gezegd tegen deze uitnodiging. Maar toch nog een gratis ideetje in deze sector, nu de omroepen moeten bezuinigen. Maak het programma De Urn. Veel moderner, milieuvriendelijker en ook nog aanzienlijk goedkoper dan De Kist. Een urn kan namelijk makkelijk in een plastic tasje... en dus kan de programmamaker op de fiets naar de bekende Nederlander. Winst op alle fronten. 66K Dresselhuis. maandagochtend humeur van Henk Westbroek. Kaffee, keeping my baby, vijf voor half elf, dames en heren. Hij is een vaste waarde op televisie en een begrip in de wereld van het weerpraatje. Erwin Krol is zijn naam en vandaag viert hij zijn 25-jarig jubileum. In een tijd waarin nogal wat is veranderd. In de manier waarop we naar de regenbuien en sneeuwstormen kijken in uh, het NOS-journaal. Aan het einde van uh, het journaal, Jean-Pierre Gele is televisiercensent van de Volkskrant. Jean-Pierre, goedemorgen. Goedemorgen. Fen. Uh, nou, ik kijk, ik kijk er wel naar om me te vermaken, vooral. Ja. Niet om te weten wat voor weer het morgen wordt. Hoezo niet? Dat, nou, dat is heel gek. Maar Ik kan daar echt vijf minuten lang naar uh, zitten staren. Mijn gedachten dwalen af met al die wolkenfronten en depressies die naderen en gaan. Uh, maar het gekke is dat ik na afloop eigenlijk geen flauw idee heb wat voor weer het wordt. Dat, dat vergeet je dan erbij te onthouden? Ja. Het ligt misschien aan mij, maar ik moet daarna altijd eventjes op teletext kijken wat het dan weer wordt. Het ligt overigens ook aan het weerpraatje, want het is natuurlijk volstrekt uit de hand gelopen. Wat is uit de hand gelopen? Nou, het is een oeverloos gezwam geworden vol met, uh, met onzin en samenvattingen wat het weer vandaag is geweest. Ja, ja, dat wist ik toevallig al. Dan krijg je <laughs> foto's van, lezen, van kijkers over mooie nevels... en het eerste lammetje in de wei. Allemaal prachtig. Ja. Daarna gaan we de hele wereld bespreken... en depressies die vanuit Scandinavië naderen. En uiteindelijk komen we dan op Nederland... en dat wordt nog per regio behandeld... En daar, daar, daar wordt zoveel in gezegd. Dat is veel te veel voor mij. Ja, maar goed. Ja, de, de, de gemiddelde Nederlander, zo die al bestaat, eh, ja. eh, afgemeten aan de populariteit van een winkel, want hij is gewoon ongelooflijk populair. Ja, dat eh, houdt daar kennelijk toch van. Ja, volgens mij is het ook echt een oer-Hollands verschijnsel, hoor. Ja, weerberichten hebben we over de hele wereld uiteraard, ja. want het weer bestaat op de hele wereld. Ja. Maar die, die fascinatie met het weer, dat is volgens mij wel echt een oer-Hollands verschijnsel. Ja. Nou ja, kijk, die Al-Saxi'se zenders die zetten daar allemaal uh, kortgerokte uh, modelletjes neer. Ja, houden wij niet van. Wij houden bij Erwin Krol. <laughs> ja, niet alleen van Erwin Krol, hoewel die uh, buitengewoon sympathiek is. Uh, maar het zijn echt mannen en vrouwen ook uh, uit de provincie. Hè? Dat, uh, ik heb wel eens hun geboorteplaatsen opgezocht. Ja. En dan zie je dat uh, Piet Paulusma, die, die komt uit het Zoom. Marjon de Hond uit Tolen, weilen Jan Pelleboer uit Serenbroek... Ja, dat, dat zijn van die typische uh, Gerrit Hiemstra uitdrachten. Het kan niet provincialer eigenlijk. Het zijn jongens en meiden uit de polderklei opgetrokken en die ook opgegroeid zijn met het weer. Je Oer het en Oer-Hollandse. Ja, het is ja. een tijdje weg geweest. Hè? In de jaren 60 hadden we een man met een aanwijstok en een krijtje in zijn handen met een schoolbord. Ja, jaren vijftig zelfs. Ja. Joop Den Tonkelaar. Ik moest het zelf ook even opzoeken, maar dat was de man die, van wie je alleen de arm zag. En die inderdaad met een krijtje uh, het weer aangaf. Ja. En dat krijtje dat bezorgde de lezers letterlijk zoveel kippenvel... dat daarna is overgestapt op de lippenstift. Ja, dat, is waar, deze, ja. gestolen, dat is waar, dat gestolen is van Arman ja. Pien, de, de Belg... die ik nog wel heb meegemaakt als ja. kijker. Juist, <laughs> goed. Maar daarna was het een tijdje weg. De televisie had wel in die kaarten, dat deed Fred Emmer dat. Hè? Die ja. las dan gewoon mee, zal ik maar zeggen. Ja. Met een wolkje en een cijfertje erbij. Ja. En toen kwam dus Erwin Krol onder meer terug... Uh, ja. ergens in de jaren tachtig uit mijn hoofd. Ja, ja voor ja, 25 jaar terug, hè, dus dat moet kloppen. Ja, dat moet kloppen, ja. ja ik heb, nee, ik ja. heb er ook een, een huiskamertheorietje over. Vertel. Uh, nou, Het heeft volgens mij deels te maken met de komst van commerciële zenders... die ook weer berichten wat uitgebreider gingen doen. Ja. Maar het heeft ook een beetje te maken, denk ik... met uh, ontkerkeling en ontzuiling... Ik weet niet of ik het mag zeggen op de KRO-radio, maar Tuurlijk. het is denk ik een feit. Ja. Volgens mij zijn uh, de weermannen en vrouwen een soort hedendaagse priesters geworden. Die uh, letterlijk uh, donder en bliksem. En Hel- en verdoemenis prediken. Of juist mooie tijden, paradijselijke vooruitzichten. Juist. Uh, waar wij vroeger luisterden naar uh, meneer Pastoor. En Kool op de Kansel, zou ik maar zeggen. Nou ja, min of meer wel, ja. ja. Het zijn toch lieden die de weergoden beter verstaan dan wij. Juist. Gewone stervelingen. Goed, vanavond is hij... Ie... Ik weet eigenlijk niet of hij die dienst heeft. Jan van der Putten, weet jij dat? Over... Volgens mij wel, ja. ja Gaan jullie nog moest anders doen met NOS vandaag? Nou, uh, dat is geheim. Dat is geheim. Mag je helemaal <laughs> niet weten. <laughs> Oké. Okay. Champier, ge... opletten. Kun je weer een leuk stukje overschrijven in de wel voor je bijdrage. Okay. Fijne morgen en fijne dag. Het is half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. zometeen het nieuws met Jan van der Putten. dus. Hij zit hier al tegenover me. Eerst nu, Prem. Met de onderwerpen van Premtime. Waar ben je, Prem? Nee, maar Sven Kokkelman, uh, heb, jij, heb jij een tuin? Ja, niet zo'n groot een tuintje, zou ik zeggen. Nou, ik ben bij de tuinen van Appelterren in het land van Maas en Waal. Want ik snap niet, wij Nederlanders geven 4,1 miljard uit in 2010 aan onze tuinen. En ik wil nou weten wat het verhaal is achter tuinen. Waarom mensen er zoveel geld aan besteden. Waarom mensen van heinde en verre hier komen naar de tuinen van Appelterren om ideeën op te doen. Ik weet er wel een beetje van. Maar dat ga ik u allemaal vertellen na het sonore stemgeluid van de tuinier bij Uitstek, Jan van de Putten. Radio 1 het NOS Journaal. Telecombedrijven als Vodafone, T-Mobile en KPN... willen niet opnieuw samenwerken met het BKR, het bureau kredietregistratie. Klanten die problemen hadden met het betalen van hun telefoonrekening... kregen door die BKR-registratie ook problemen... met het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek. Energieleverancier NUON verwacht dat de energierekening... vanaf juli een stuk hoger wordt. Een gemiddeld huishouden betaalt volgens NUON straks per jaar 110 euro meer. En dat komt door de hogere prijzen van olie, gas en steenkool. De omzet in de industrie groeit flink. In februari was er 23 procent meer omzet dan een jaar eerder. Zo'n stijging is volgens het CBS nog niet eerder voorgekomen. Oorzaak is volgens het CBS de hogere prijs die de industrie voor zijn producten rekent. En Buitenlandse Zaken schrapt 300 banen bij de diplomatieke dienst. Minister Rosenthal stelt voor een aantal ambassades te sluiten. Waarschijnlijk 9, in Afrika en Latijns-Amerika. En vanmiddag praat het kabinet over het plan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met de files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Gooi meer en bussen nog drie kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstroken weer vrij. Korte file op de A2 van het Eindhoven naar Maastricht. Daar staat voor Maastricht twee kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht. Daar staat tussen Leusden en Soesterberg nog vier kilometer. Dit is Radio 1, NTR... Rem time. Rem, It's time. We staan er niet iedere dag bij stil, maar het is een miljardenbusiness. In 2010 gaven wij Nederlanders weer meer geld uit aan bloemen en planten voor de tuin. De totale omzet van de tuinbranche was het afgelopen jaar ruim 4,1 miljard euro. Daar reken ik niet bij de omzet in tijdschriften als Tuin Co, Bloemen en Planten, Home Garden, Onze Eigen Tuin, Buitenleven, Landleven, Tuin Co, Fugisiana, Gardeners World en Garden Design Magazine of televisieprogramma's als Eigen Huis en Tuin, De Tuinruimers en Tuinmagazine. Wat is er zo speciaal aan tuinen? Waarom zijn we bereid er zoveel geld aan uit te geven? Worden we gemanipuleerd om zoveel geld eraan uit te geven, zoals bij de mode? Of komt bij tuinieren de oermens in ons naar boven en onze drang om de omgeving te beheersen? Bel me op 0800-1121 en leg me alsjeblieft uit wat de tuin voor u betekent. Of mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Live vanuit de tuinen van Appelterren is dit Primtime. Ik zie dus een man die er heel gelukkig uitziet met de zonnebril... samen met twee vrouwen die er ook heel gelukkig uitzien. Meneer, het is half elf ochtends. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Drunen. En hoe lang hebt u gereden om hier naartoe te komen? Uh, een uurtje. En waarom komt u op uw vrije vrijdag in dit prachtige weer... naar de tuinen van Appeltellen? Omdat we iets te vieren hebben. Oh, wat hebt u te vieren? Een verjaardag van mijn schoonzus. Oh, oh, komt u voor uw verjaardag hier naartoe? Ze zeggen het, ik ben, ben ook maar uitgenodigd. Ik weet het ook niet wat er gebeurt, te gebeuren staat. En, en, en wacht even, wat plannetje was het om uw schoonzus hier naartoe te brengen? Ik met nog eh, meerdere zussen en broers. En dan wat gaan jullie hier doen de hele dag dan? Dat kan ik helaas nog niet verklappen, het is een verrassing voor haar. Oh, Oké, okay, nou kijk, bij mij was het... He, hebt u ook problemen met uw echtgenoot over de tuin? Ik heb geen echtgenoot. Oh, nou, ik, ik zal u zeggen wat met mij het geval was. Vorig jaar, mijn vrouw is in april jarig. En door manipulatie van mijn oudste dochter ben ik hier naartoe gekomen. Want onze tuin was voor ons echt een potentiële bron van scheiding in ons huwelijk. En een tikkende tijdbom. Ja, want ik wilde wat anders, zij wilde wat anders. En toen zijn we hier naartoe gekomen op de verjaardag. En mijn huwelijk is toegered. Nou, ik hoop dat er voor mij ook iets te wachten staat dan. En bent u ook een tuinier, meneer? Ja. Ik hou wel van de tuin, ja. Maar uh, niet zo'n echt professioneel, maar op een eigen manier. En wat doet u dan? Wat doe ik dan? Kijken wat leuk is om aan te planten. Ik uh, zie hier toch weer nieuwe ideetjes die ik ga gebruiken voor mijn eigen tuin. Dus u komt er vaker? Ja, ik kom er meerdere keren, ja. Mijn, mijn vriendin woont hier in de buurt. Ah. Dus, dus eigenlijk, zodra hij, dan denkt u dat hij u komt opzoeken, maar eigenlijk komt hij naar de tuinen. Ja, <laughs> en zo word ik heel vaak bedonderd. oh, nou, val er mee hoor. Nee, maar wij komen hier ook vaak op de fiets, even lekker een kopje koffie doen, even genieten van de mooie bloemetjes. We zijn alle twee echte bloemengek, dus heerlijk genieten hier. Nou, Maak u dan een prettig zal ik uh, lang zal ze leven? Zullen we allemaal even lang zal ze leven zeggen? Eén, twee, drie. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang... Leven. Lang... leven in de glorie. Ja, in, de... in de gloria, in de gloria, beep, beep. Uh. Nou, heeft u nu een leuke verjaardag? Nou, het kan niet meer kapot. <laughs> ik wens u een prettige dag. Uh, Michiel van de Bund, jij bent nu van het hoveniersbedrijf... Ja, dat onze tuin op dit moment, as we speak, aan het maken is. Krijg je veel echtparen zoals mevrouw en ik die bij je komen en zeggen... die tuin, dat is een, een reden voor echtscheiding, los het op. Dus er zijn eigenlijk twee groepen te onderscheiden. Er zijn, is een groep die heeft het thuis extreem goed voorbereid en heeft het voorkomen. En er is een groep die mij ziet als de reddende engel... en die bij mij beiden proberen te paaien om hun idee door te drukken. En dat geeft wel eens uh, nou, wat uh, vervelende problemen aan de keukentafel. Uh. Nou, nu zijn zowel mijn vrouw als ik vrij goed ontwikkeld en we dachten dat we het wisten... maar er ging een totale wereld voor me op, want ik snapte echt niets van die teunen. Is het echt zo'n moeilijke business? Uh, tuinieren is een vak en het is een vak wat uh, heel dicht bij de mensen wordt gebracht door inderdaad alle magazines en, en programma's op tv. Maar uiteindelijk is er een, uh, wil je de tuin laten uitkomen zoals je ervan wil kunnen genieten, dan zijn er toch een aantal basisregels waar je uh, aan moet houden en die worden vaak uh, vergeten, zoals bijvoorbeeld het uh, beplanting in de tuin. Er zijn de nodige tuinen waar wij over niets binnenkomen. En dat we kunnen aangeven in welke maand de mensen naar een tuincentrum zijn geweest. Omdat alles in die maand bloeit en de rest van het jaar uh, wat minder uh, vrolijk is. Dus zo zijn er wat dingen om rekening mee te houden wanneer je aan je tuin uh, begint. Ja, en nu denken een heleboel mensen zoals ik, wat ik aan mijn tuin uh, al honderd keer gedaan samen met mevrouw. Dan uh, huren we een, een beurhaas in of een mannetje of een vriendje of ik doe het met mijn schoonvader. En dan is het in het begin ontzettend leuk en twee weken later denken, wat heb ik nou in hemelsnaam gedaan? De, ja, er is een, dat is het probleem. Of het, probleem. het vak is, uh, is door heel veel mensen uit te voeren, zo ook door, uh, door beunazen. Het verschil in de eerste twee, drie weken zul je niet één, uh, twee, drie zien. Het voornamelijk in, uh, in het geluk en de uh, ervaringen daarna. Het, de belevenis van de beplanting, het seizoensbeleving. de uh, kwaliteit van het aangelegde straatwerk van de vlonder. Dat over tien jaar nog steeds uh, het idee achter de tuin naar voren komt door een hovenier aangelegde tuin. En uh, nou ja, de ergernis vaak begint na een aantal maanden wanneer je het zelf hebt gedaan. Omdat er dan geen kleur of, of een verzakt straatwerk in de tuin aanwezig is. Luisteraars, voor mij is de tuin een verlengde achterkamer, een patio. Wat is die tuin voor u? Bent u ook zo iemand van die van wilde tuinen houdt? Bel me 0800-1121, mail naar primtimeapenstaart-ntr.nl of tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Ik had ooit de droom, dat was mijn tuin. bent van Ooije, u was vroeger DJ ja. en u bent de bedenker. U had de droom, u wou iets ja. gaan doen met tuingeluk. Ja. Vertel, want we zijn hier in het land van Maas en Waal. Ja. Uh, uh, het is nu, een, uh, mensen komen van heinde en verre hier naartoe. Wat was dit 25, 30 jaar geleden? En toen ik hier begon, toen was het een, uh, een, een, een, ja, een boom. Er stond een boomkaart, was het meer? Was het niet? Er stond fruit en uh, ja, ik wilde hier graag wonen. En om hier te kunnen wonen, moest ik een bedrijfje beginnen. En ik denk van, ja, god, ik was naar school geweest, als school hier tot dan toe niks mee gedaan, maar ik had iets van, nou ja, goed, laat ik dan maar proberen een hoveniersbedrijf te starten, dan hou ik in ieder geval ook die woonruimte over. Inmiddels is het allemaal weer veranderd en, en verder gegaan, maar de essentie van de ontwikkeling van de tuinen van Abbertijn was dat, dat mensen problemen hebben met het lezen van een tekening. Ze weten niet wat ze krijgen als ze zo'n ontwerp hebben. En als je dan gaat zoeken, dan is er ook heel weinig in de praktijk te zien. Ja, of je moet gewoon een gemiddelde woonwijk binnenlopen, waar je ook niet echt Gelukkig wordt dat niet altijd. Nee. Dus, dus ik denk: van nou, ik ga gewoon een aantal van die voorbeeldtuinen maken. Hè, zodat mensen ook van daaruit die inspiratie kunnen halen. en kunnen zien hoe de praktijk er echt uitziet. En, en, maar maar, maar ik, ik kwam vorig jaar hier ja. en, en u hebt drie voorbeeldtuinen gegeven. en de schellen vielen van mijn ogen. een kleine verhoging. Dat, bent u dan tuinarchitect? Wie doet het voor u? Ja, ik, de meeste dingen die hier zijn, die hebben we zelf bedacht, zeker in het begin. Uh, nu wordt er wel steeds meer samengewerkt, ook met architecten en ontwerpers van buitenaf. Maar ik bemoei me er wel altijd wel tegen aan op een of andere manier, omdat je anders veel van hetzelfde krijgt. En de bedoeling is, er liggen hier 200 tuinen, die alle 200 net even wat anders zijn. Ja. En, het, en het mooie is ook om je ermee te bemoeien. Hè. Ik bedoel, dat, dat is ook hartstikke leuk om te doen, want dan, dan ja, ik, ik put mijn energie uit allerlei dingen die ik in binnen en buitenland zie en steeds denk ik weer van goh, daar kan ik aan toevoegen. Dus kan kan toevoegen dat het nog leuker en nog gezelliger wordt. Maar u, u bent dus gewoon uit een soort hobbyisme begonnen met wat nu een miljoenenbedrijf is, neem ik aan. Ja, nou ja, miljoenen bedrijven. Ja, u hebt een afzet van meer dan een miljoen, toch? <laughs> Jawel, dat wel. Dat is ja, het. En, het. en u betaalt daar belasting over, dus ja. u bent belangrijk ja. voor de ja. schatkist. Ja, ook, ja. ja. En, en, en, ja nou, u heeft daar nog niet zo bescheiden over. doen nee. is het toch iets waar u toch wel zeggen? Nee, nee, nee. nee, nee dat, dat wel. Maar ik had, ik, toen ik eraan begon, had ik wel het idee van dat het nog veel en uh, veel groter zou kunnen zijn. Mm -hmm. dat, dat er veel en uh, veel meer Nederlanders zouden zijn die ook naar zo'n parkers Al toe zouden gaan. Hoeveel bezoekers dus op, heeft u per jaar? We zitten nu tussen de 130.000 en 150.000 bezoekers per jaar. En dat is op zich niet slecht. En subsidie? Nee, helemaal niks. Nee. Helemaal, helemaal zelf gefinancierd? Ja, ja, ja. Oké, okay, uh, uh, Brenda Horstra, u bent adjunct-directeur van de tuinbranche Nederland. Dat is de vakorganisatie. Goedemorgen. Um, Hoeveel geld gaat er om in die business? 4,1 miljard? 4,1 miljard is er vorig jaar omgezet. En dat is ietsje minder voor het eerst dan het jaar daarvoor. Mm -hmm. um, maar wat we zien is dat... Uh, u had het net over dat u uh, met uw vrouw... Uh, uh, dat komt omdat u verschillende tuintypes bent. Wij doen onderzoek naar uh, tuintypes. Doen we één keer per vijf jaar. We hebben de eerste ja. keer met de Universiteit van Groningen gedaan. En er zijn uh, vijf verschillende tuintypes te onderscheiden. En waarschijnlijk oh, zijn maar, jullie twee we... verschillende types. Oké, okay, of vijf types zijn er? Dus? Nou, Ah, je moet onderscheid kunnen maken tussen de mensen die wel van tuinieren en niet van tuinieren houden. Daar heb je al onderscheid tussen. En dan heb je ook verschil tussen de mensen die, ja, die willen heel aparte tuinen willen hebben, mensen die zich iets meer naar de gezelligheid in de tuin richten. Nou, als je ziet moet dus de microfoon een... ietsje verder van je mond houden, want okay. het vervormt. Ja, ga door. En het, uh, het, uh, uh, Je hebt eigenlijk, noem ik altijd de Buxushaagjes-type. Dat zijn de mensen die dus heel erg een beetje klassieke families en die houden van de Buxushaagjes. Wat planten erin, die zijn heel trots op. Hun tuin. Denken dat ze heel vooruitstrevend zijn met een tuin. Maar dat zijn ze niet helemaal. Nou. Dan heb je de tuintypes die willen mensen die zich echt willen onderscheiden. Dat zijn mensen die erkenning van prestaties heel erg belangrijk vinden. Dus hij is de tuinarchitect. En dus huur ik hem in. Dus dat is dan ook nog een keer de verschil. Dat wordt allemaal onderzocht, hè? Dat is dus, uh, dus die types. vijf types. En mijn vrouw is, is, wel, is zo... Ja, kijk, mijn, buur, ja. Ja, mijn buurvrouw Marianne, die heeft echt groene vingers. Dan kijk altijd ja. vol jaloezie naar haar tuin. Ja. En dan heb je ook weer... Uh, de, ik ben echt... Ja, ik wil het liefst in mijn hangmat liggen met nou, een glas rum. We, en, ik weet precies wat voor tuintype jij bent dan. De, uh, dus dat zijn de mensen die van gezelligheid houden. Ja. Die willen heel erg graag meerdere terrassen ook. Uh, ja, die, ja. want dan kun je, daar kun je borrelen, daar kun je koffie nemen. En u bent een instant tuinier. Dus je vindt ja. wel best wel een beetje doen, maar het moet er gelijk leuk uitzien. Ja. En ik wil ook wel wat oogsten. Dus een leuke frambozenplant plant is ook wel leuk om neer ja. te zetten. Wat Kersen. tomaatjes. Ja. Maar ja. meer niet. Ja. En misschien is uw vrouw wel. Uh, een wat meer een... Uh, Basig, uh, onderdrukken type. <laughs> nee, nee, nee, nee. Die is misschien meer het, uh, wat ik noem het type... wat, wat, wat meer klassieker, wat luxe wat ja. haagjes wil. Nou, of ze is, en dat zou helemaal, is dan helemaal tegenovergesteld... of meer de groene, wat u zegt, uw buurvrouw nee. Marianne. Nee, Marianne nou, dan is echt groen. Nee, ja. mevrouw is dit... Goh, luister, ja. als ik dus dacht uh, dat ik uniek was... dus ik pas in precies een klassieke plaatjes. goedemorgen, Ad. <laughs> goedemorgen, Pram. En, en welk plaatje pas jij, Ad? Uh, ik pas in het plaatje van uh, niet van de mensen die een speeltuin aan het huis hebben. Wacht, zal even de radio wat zegt. Ja, dat lijkt me een heel de goed de idee. idee. Ja, uh... Die dus niet een, een speeltuin achter het huis hebben voor hun kinderen. Maar uh, wij hebben een, een tuin van ongeveer een 18 bij een 40 meter. En ik heb daar vijf uh, grote vijvers in gemaakt. Met allemaal rotspartijen en alles met borders. En toestand zeg maar. Een, een vrij wilde tuin eigenlijk. Maar, Ad, maar het, het resultaat je... met zoveel water in je tuin. Maar... Is, dat, dat straalt rust uit. Aad, even een vraag. Werk jij nog of ben je gepensioneerd? Uh, nee, ik uh, zit in de WO, maar ik heb daar allemaal wandelpaden met kiezeling gemaakt. In okay. dergelijke, en dergelijke. En... Om die vijvers heen, met borders. En daar heb je dan dus vrij weinig werk aan. Hoeveel uren? Een tuin, uh, met, zeker met veel water erin, dat straalt zoveel rust uit. Brenda, wat Als je nagaat, er zijn hier hoe... zowat alle vogels. Ik ben helemaal, u bent helemaal die type die... Wacht, wacht, wacht, wacht. Aad even, Aad even ademhalen. Brenda, wat voor type is dat? Ja, hij, dat is iemand die helemaal geniet van zijn tuin. Tot rust komt in zijn tuin. Dat is echt, wij noemen dat het groene tuintype. Dat zijn mensen die, uh, die heel veel in hun tuin zitten, heel veel in hun tuin werken. En daar ook energie van op doen. Dus dat zijn vaak wel hele prettige, aangename, rustige mensen. Hé, hey, uh, uh, je zit in de WHO, ja. Zou het misschien een idee zijn om te gaan werken in de tuinbranche? Want je wordt er helemaal vrolijk en blij van. Nee, ik kan. Ik heb zware reuma in mijn rug. En eh, okay. mijn vrouw die doet. Eh, maar wij werken misschien twee uurtjes per week in de tuin. Oh. Doordat er vijf vijvers in liggen met allemaal wandelpaden eromheen en wat kleine borders. Is... Maar ik zeg we hebben ijsvogels, buizers, Vlaamse gaaien, exos. Uh, gisteren zat er een grote fazant, die heeft een half uur in een boom gezeten. Okay. Uh, we hebben alle mogelijke dieren wat je hier maakt, tot Ik Hartstikke bedankt voor het bellen, ik hoor dat je nog uren gaat doorgaan, dankjewel. Hij je maakt echt gelukkig gang. Ja, hij, ja, hij, ra ja, hij, hij raakt wel een belangrijk punt, want, van want, want uh, heel veel mensen hebben bij tuin iets van ja, hoe zit het dan met onderhoud en dat soort dingen. We hebben uh, Vorig jaar hebben we gezegd van we moeten nog iets verder gaan op, op hoe krijg je nou dat goede tuingevoel. En we hebben toen de vier basisvoorwaarden voor tuingeluk gedefinieerd. En de vierde voorwaarde is dat de energie. Nee, maar wat zijn de vier voorwaarden? Nou, ik begin bij de eerste. De eerste is dat in het platte vlak uh, er maximaal een derde deel bestraat zou moeten worden. De rest ja. zou groen moeten zijn. De tweede voorwaarde is dat van dat twee derde deel de helft hoger moet zijn dan 90 centimeter. Want dan krijg je en dan krijg je spanning en dan krijg je ook dat goede gevoel. Want dan raak je aan groen. Derde voorwaarde is dat de privacy gegarandeerd moet zijn. Dat je er vrij moet kunnen bewegen. Zonder inkijk, zonder trammeland van mensen die binnenkomen lopen enzovoort. En de vierde, en dat is de meest belangrijke denk ik, is dat de energiebalans moet kloppen. Met andere woorden, dat die tuin niet meer tijd van jou mag vragen. Zodat je er zelf aan wilt besteden. En als je dat dan goed inricht, dan lukt dat toch allemaal. Maar je moet wel al die vierde dingen tegelijk proberen in te voeren in die taak. Ja, maar Brenda. als je er minder energie in wil steken... dan kun je natuurlijk... dat is nou juist waarom je een hovenier uh, in kunt schakelen. Dat hè? zijn dus allemaal uh, dat dat is is afgeleide natuurlijk... vormen. Nou, maar, uh, dat is ja, op nou, zich wel Brenda, heel... Uh, waarom wij een hovenier hebben ingeschakeld is omdat ik te lui ben. Mijn zoon is vandaag de gast in de bus. Die is ook te lui om in die tuin te werken. Dat lukt niet. Met moeite zet hij het vuil buiten. Dus ja, het, is, het zijn gewoon verwende kinderen. En ik ben een verwende man. En ja, mevrouw vindt het zonde van de tijd. Nou, ja. dus dat, dat, dat komt ook omdat jij dat gele tuintype bent en je, en je vrouw is dat blauwgroene, dan moet je iemand inschakelen en dan schakel je een overnieuw. En ja, dat is helemaal, helaas allemaal wetenschappelijk gewoon uh, verklaarbaar. Ja, ja, Luisteraars, het gaat echt de wereld verlopen. <laughs> Ik moet vaker iedere maand in de zomer een, een tuinfeuertend doen. Uh, uh, meneer de Koning, goedemorgen. Ik heb begrepen van Rien, die houdt van geschiedenis, dat u mij kunt vertellen over de historische waarde van de tuin. U, uw radio moet zachter, meneer de Koning, anders wordt Marien ja. helemaal ja. gek. Um, en Marien is mijn okay. technicus. Trouwens, Marien, heb jij een tuin? Ja, oh, Marien heeft wel een tuin. Ja, ik ga zo met Eetjaka. Sulema heeft geen tuin, want die woont drie hoog achter. Maar um, uh, meneer Koning, gaat u gang. Uh, Goedemorgen, Prem. Goeiemorgen. Um, ik ben uh, chauffeur geweest. En dan kom je nu wel eens bij uh, verschillende kastelen. Ja. En um, het is zo dat... Uh, um, ook die een tuin hadden, alleen dan iets groter als uh, dat we zijn. Maar je ja, hebt eigenlijk twee soorten tuinen. Um, uh, vroeger hadden mensen een tuin op de, om hun eigen uh, voedsel, wat ze zelf nodig hadden, uh, te verbouwen. Dat uh, met name de armoede zorgde daarvoor. Als je een tuin had, was je ze zeg maar uh, rijk. Ja. En uh, ten tweede werden tuinen ook gebruikt als sprongstuk. Uh, ja. Vroeger werd er heel veel verzameld, uh, exoten uit, uh, uit de oost zeg maar, uh, verschillende soorten planten en daar had je een, uh, een tuin voor nodig en die werden dan uh, volgens de normen van toen ja die tuinen ingelegd om, te, om, ja, om uh, de, okay. de mede-adel te kunnen laten zien hoe rijk je wel was. Okay. En dus Meneer Koning, een... hartstikke bedankt. Ik snap uw punt. Dank je wel. We moeten u een beetje afkappen, want er zijn nog veel bellers die willen... Dank u wel. Ben van Ooyen, uh, merk je dat we anders tuinieren dan, zeggen we, 100 jaar geleden? Ja, zeker. We hebben gewoon minder tijd. Dat, dat is één. En we hebben veel meer behoeftes dan al, al, allerlei andere dingen. Dus we willen ook heel graag uh, heel veel andere dingen doen. Maar degene die... Degene die die meerwaarde van tuin ervaart elke dag. Die blijft wel zitten in die tuin. En die past dat ook gewoon aan op zijn eigen manier. Ons probleem is een beetje met z'n allen. En daar moeten we denk ik ook aan werken. Dat we veel meer mensen die meerwaarde van tuin laten ja. ervaren. En op het moment dat het zo is. Dan verandert het niet alleen wat bij die mensen zelf in die tuin. Maar dan verandert ook maatschappelijk iets. Want tuin dat maakt je ook gezonder. Maakt je ook fitter. Maakt je ook socialer. Maakt je ook uh, meer bewogen. Met... Nou, ja, nou, we hebben... creatiever zelfs. Nou wat je ziet is dat als je de afgelopen jaar, want we doen het nu al 15 jaar, dat tuinbelevingsonderzoek en dan zie je dat um, de tuin meer functies krijgt. Dus waar die eerst um, alleen in de, uh, dat je eerst in het groen alleen maar zat, zie je mm -hmm. nu dat het een kamer is geworden ook. En dat je uh, er ook uh, een tuin in kunt hebben. En de, of uh, dat je de tuin dat je daar ook in kunt barbecuen. Dat het een keuken is. Dus je kunt echt uh, er zijn, zitten veel meer functies aan die uh, tuin. Oké, okay, nou, maar Brenda, wacht even. Ik ga hier wat mensen vragen. U komt hier Aanlopen. Wat voor tuin heeft u? Ik heb een, uh, ja, een groene tuin vooral. Met een paar vijvertjes erin. En uh, u bent samen... Uh... Een gezelligheidstuin hebben wij. Een geniettuin. Waar we heerlijk in vertoeven met een kleine verander. Uh, met een open haartje erin voor de avonden. En, en wie, wie doet dat werk in de tuin? Het grove werk, het grove, grove werk doet mijn man. En ik doe het fijne uh, werk, dat betekent de gezelligheid aanbrengen... maar ook de fijne nuances. En hebt u vaak ruzie over de tuin? Ja. ja. ja. ja. En waar gaan die ruzies dan over? Heel veel. Uh, ik heb minder tijd om dingetjes uit te zoeken. Mijn man schaft allerlei dingen aan. En dan denk ik, nee, ik had net een andere kleur gewild. En wat doet u dan? Ik snoei wel eens een takje weg en dan zegt ze het mooiste van de tuin gaat ja, eraan. Wat is het meest belachelijke wat uw man ooit aangeschaft heeft? Nou, aangeschaft niet. We hadden een prachtige. In onze gezelligheidstuin is ook een soort bukseskip. kip. We zijn niet zo van de buxus, maar dat is een heel mooie vorm. Wat is een bukseskip? kip? Een buxus, maar in de vorm van een kip geknipt. Maar wat is een buxus, Michiel? Ja, wat is een buxus? ik uit het raam en ik zie dat de kip verdwenen is. Dat het gewoon een ronde bol geworden is. Ja, dan kun je woedend worden. En toch bent u nog, hoe lang al gelukkig samen? 40 jaar nu al. Dus er is nog hoop voor mij, je kan ruzie over de tuin hebben en toch gelukkig samen zijn? Um, zeker. <laughs> zeker. Je kunt ruzie maken in de tuin en een ander plekje kiezen om het weer goed te maken. Ja. En wat komt u hier doen vandaag? Wij hebben een familiedagje met onze broers en zussen. Hier. Oh, wat leuk, het is gewoon nou, veel plezier vandaag. We zijn een van de organisatie, maar we zijn iets te laat. Oh, oh, dan moeten we naar binnen rennen. Ben van Oien, er komen dus heel veel mensen bij jouw tuinen hier om ja. gewoon feestjes te vieren. Nou ja, naar een tuin gaan is sowieso een feestje, denk ik dan. Want het is een uitje op zichzelf. Maar, maar inderdaad, de, de zussendagen, de neefjesdagen, de, de, de jubilea... allemaal dat soort mensen, die, ja, die, die zoeken dan een locatie... wat net even anders is als een pretpark. En wat eigenlijk iedereen wel een beetje gezelligheid biedt. En het is gewoon een groene omgeving als Appelterren geschikt voor. Oké, okay, we hebben een vaste beller die altijd hele wijze opmerkingen heeft. Hij is de laatste beller die we erin laten. Goedemorgen, meneer Rest. Ja, goedemorgen Bren. Ik heb al 43 jaar een tuin. Kijk. Gewoon in een Rijtjeshuis. En Waar woont is u Loo... rest? Loo... Wat zegt u? Waar woont u? Den Helder. Dus u heeft en, er een en... Rijtjeshuis in Den Helder en na 43 jaar heeft u daar al een tuin in. Ja, en dat is een louis Looet tuin. Ik weet niet of u die kent. Die komt ja. vaak op de <laughs> En nou, daar moet je zo'n beetje groeien later wat groeit. Je haalt het dus wat het te veel is. En de natuur die richt zelfs die tuin in. En dan moet je wat stenen stapelen, hoogtes en laagtes. en zijn vocht, vijvers in... Er zitten diverse vogelnesten, die nu ook weer heel veel komen. Is. Maar meneer, rest. U, bent een, u bent iemand die heel goed is en, en heel veel Kunt u me wat uitleggen? Kijk, ik ben in Suriname geboren. En daar groeit ja. het allemaal van nature. En voor mij was de tuin juist zoveel mogelijk snoeien. En dan kom ik ja. in Nederland en dan zie ik mensen hun ziel en zaligheid in de tuin zitten. Ze worden boos als je op het gras loopt. Wat is het ja. toch met die rare Nederlanders dat ze hun tuin zoals een soort tempel gaan zien? Ja, nou, ik, ik ben ten eerste een stier en die houdt van de natuur... En ja, je gaat de Surinaamse eh, tuin noemen in Nederlands klimaat. Ah, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt, meneer Rest. Meneer Van Ooyen, um, ja. u, u hebt, uh, ik ben hier in de tuin geloren, u hebt heel veel buitenlandse invloeden ja. in de tuin. Krijgt u daar kritiek op dat we onze Nederlandse mentaliteit... door uw tuinen van appelterren kapot worden gemaakt? Nee, ik krijg geen kritiek. Het is alleen... Uh... Ja, iedereen haalt er zijn eigen ding uit. En als iemand een Japanse sfeer of oost sfeer leuk vindt... Nou, dan moet hij dat vooral doen. En als iemand Mediterraan leuk vindt, dan moet hij dat ook doen. Wat ik blijf zeggen is dat, je, dat je het, belangrijk, uh, het belangrijk is dat er voldoende groen in zit. Dan blijft altijd het tuingevoel over. Als je er een Mediterrane sfeer van maakt dus zonder planten... Dan zou dat jammer zijn. Dan is het ook, doet het ook afbreuk aan je omgevingsgevoel. En ook ja. afbreuk aan de omgeving zelf. De Sulema komt oorspronkelijk haar voorouders uit Marokko. Die is gewend ja. aan zandstenen en zandvlakten. Ja. Dat moet je dus niet in de tuin doen. Nou, als het maar gecombineerd wordt dan met het enige groen... wat in Marokko dan nog is, dan is er niks in de hand. Dan vind ik het prima. Nog één minuutje hebben we uh, Brenda Horstra van Tuinbras Nederland. Waarom bleven die internet inkopen? Achter maar 4 of 5 procent wordt via internet gekocht. Nou, ik denk dat het is omdat heel veel mensen ook willen zien en beleven. De tuin is echt een beleven. Dus als jij in een tuincentrum gaat lopen... dan zie je de plantjes, je voelt de plantjes, je ruikt de plantjes. Uh, je ziet de spulletjes. Wat je ziet is dat er meer uh, meubelen, tuinmeubelen zijn verkocht over internet. En het zal wel meer worden. Je ziet ook dat de tuincentra ook uh, zelf uh, uh, webshops uh, gaan openen. Maar het is toch nog iets waar je lekker, als mooi weer wordt... zoals nu de tuinkriebels krijgt, ga je heerlijk even dus je oriënteren. Mensen ja. moeten maar op de webcam kijken. Um, het uh, gaat zoveel... Hoeveel, uh, Arbeidsplaatsen biedt dit ongeveer? Um, de... Nou, daar weet ik niet de exacte cijfers. Sorry, daar ben ik even een beetje. Want ik weet niet of iemand anders. We wans, dachten weet... iets van 10.000 of 12.000 mensen. Nee, dat deze... is Hoveniers. Het zijn, ja. meer. het zijn meer. Dat is ook, dat ook nog eens in de tuincentra. Dus, okay, het wordt dus als meer. je Hoveniers ja, we... alleen telt, dan heb je ja. 10.000, 12.000 toeleveringsbedrijven, ja, ja, accountants, al dat soort Ja, sortigen. allemaal ja. veel meer. Dus ja. meneer Van Ooyen, u geeft mij deze tuinen van Appelter ...een werkgelegenheid ongeveer hoeveel mensen? Wij hier rechtstreeks denk ik aan ongeveer 60 mensen. Maar als je, het, uh, als je ziet wat de spin-off is naar allerlei bedrijven die hier ook producten ja. hebben enzovoort... dan is dat natuurlijk veel meer. Maar dat heb ik nooit berekend. Moet ik eens een keer doen. Dat maakt nou het nee, nog ik ik wil u mijn complimenten maken. Want ik vind het wel belangrijk dat er ondernemers zijn zoals u in Nederland. Die met eigen ideeën komen. Die dit gebied helemaal weer tot ontwikkeling brengen. En daarvoor zorgen dat de BV Nederland heel veel geld verdient. Dus dank u wel daarvoor. Luisteraars, ik heb ontzettend genoten van mijn twee weken vakantie. Maar ik moet u eerlijk bekennen dat ik de afgelopen dagen weer ontzettend genoten heb. Van het maken van dit programma. Met mijn tuin die binnenkort af is als Michiel zijn werk goed doet. En dit dagelijks programma heb ik eigenlijk niets te klagen. En dat heb ik aan u te danken. De luister. De deelnemers en natuurlijk de gasten en de Nederlandse belastingbetalers, de financiers van de publieke omroep. Mijn team, Anouk Tulner, Solema El Ghal, en Rien Aars, die ook de regie deed. De, de, de, Hans Twint, Momo Saru en Frederik. En natuurlijk Marien Albertsboer, de technicus Steven Steunier, die de bus vakkundig hier naar Appelterren heeft gereden. Mijn aanwezige eindredacteur Barbara van der Christ die nu op vakantie is en die niet wilde dat ik een item over tuinen zou maken. Barbara, ik heb het lekker gedaan. Zo meteen krijgt u hier op Radio 1 Ster Jan van de en Felix Beurders. Wat voor type zal Felix Beurders zijn in de tuin? Dat is zo'n bazig type. Wat voor type is dat? Nou, bazige types, ja, dat zijn vaak de rode tuintypes of de blauwe tuintypes. Hij werkt voor de vaarrijze rode Ah, oh, dus, oké, okay, okay. dan houdt hij niet van tuinieren. Oké, okay, dat zullen we <laughs> horen van Felix Beurders. Geniet van uw tuin, uw leven en het weekende. Tot maandag. Namaste. Dag. Dag. Dag. Dit liedje betekent, kaha, waar zou ik zijn zonder u, de luisteraars? En het is immers vrijdagmiddag, de zon scheen. Je mag allemaal mee zwevelen, zwemelen in uw tuin, al dan niet vergezeld van uw geliefde. <tied> <tied> Kamerbreed heeft elke zaterdag de politiek aan tafel. Er heerst een wind van nationalisme. Iedereen kijkt naar binnen in zijn eigen notendopje. Over het bestuur en maatschappij. En wat zijn de gevolgen voor Henk en Ingrid als wij uit Ik de Europese... zo inmiddels. Over binnen- en buitenland. Een uitzending als deze wordt geïnterpreteerd. Ook door de Libische ambassade. Trost Kamerbreed elke zaterdagochtend van 11 tot 12. Het gaat u toch niet meemaken? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.